...van uh, Stage Republic. Vier minuten, vijf minuten over. Inmiddels zie je bij Alternative FM op deze eerste donderdag van uh, augustus. Het is 2 augustus uh, vandaag. En uh, ik hoor het alweer aankomen. De hitte komt weer terug. En komt dan weer, gaat dan weer. En dan na het weekend is het... Ik word er helemaal een beetje schijtziek van. Dat is langzamerhand van die, uh, van die warmte. Dus voor mij mag het uh, gewoon volgende week sneeuwen. Ik uh, vind het allemaal niet erg. Uh, want, uh, ja, jongens, het uh, wordt droog buiten. De, de, de gras ziet, dat ziet er niet meer uit. Ik uh, ben er een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Uh, uh, uh, ja, ik, uh, ik denk dat ik uh, een hele hoop mensen over me heen uh, krijg en zeggen van... die koper, jongens, die zit een, een beetje te, te raaskallen. Gelooft die je sprookjes? Nou, ik denk dat er één iemand uh, gelooft die sprookjes dus Dat is Willem de Boer. Die heeft het erover. Die sprookjes leek verliefd zijn vaak een film.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 pillow Little Raven's flight has been denied Grow a stash and huck the nearest horse Put your foot on the pedal Give in to your madness if you must If it gives you ideals Playing on the radio Find it less and less hard to stay awake Put my head on the pillow No longer give up my nights for art it's sake do on the meadow I'm so glad to be alive today yeah ooh, you got me riding home ooh in a flat top cruising down the highway with Jim and Glenn and everybody playing on the radio Vorige week hebben we hem al gedraaid. Uh, Shut Me Out van Batobbe. Uh, hij uh, brengt de komende maanden, dat heeft hij ook de afgelopen maand gedaan... op de 23 e steeds twee nummers uit. Dat heeft hij in juni gedaan, dat heeft hij vorige week ook gedaan. En dit was een van die nummers die hij dus in juli heeft uitgebracht. Daarvoor horen we Dandelion met A Real Road Song. En daarvoor horen wij Willemijn de Boer... Met sprookjes. Nou, ik ga weer gewoon vrolijk verder. Want we hebben nog uh, hele leuke dingen. Dit vind ik ook nog een geweldig nummer. Die terug te vinden is op uh, de EP van Jolien. Die ze vorig jaar heeft uitgebracht. End of story. Toen Suzanne Zanders dit nummer speelde bij ons in de studio. Want dit is de weergave bij ons in de studio. Ja, toen kreeg ik het toch wel even kippenvel. Uh, alsof je gewoon zelf wil verdwijnen. Wat een mooi nummer blijft het toch ook uh, van haar. Uh, daarvoor horen we Alaska Pollock. De andere Alaska. Met Let You Go. Dat is de laatste single die ze hebben gemaakt. En daarvoor Jolien met End of Story. Dit is ook nieuw. Want hij heeft hem vorige week aan ons laten, laten horen. En gegeven... Frank Demian en hij komt in september naar de studio. Heading down the highway. I've been looking for a lover all my life. I've been looking for a woman who's so fine. Then you came along and walked into my son. And I knew there was no place to hide. I never hide. You can take it if I'm feeling blue And you say what's on your mind You don't want to rewind We'll go the whole mile To get along Hailing down the highway on my own Always hanging down the highway all alone But I know you Standing in the door, and you hey, will be standing in the door. Ooh. I've been. This road is strong. Oh, Het is een muziekplatform, VioMusic. En wie zit erachter? Victor Harasti. die ooit in een uh, grijs verleden nog uh, samengewerkt heeft met Isaac Bullock. Ja, daar, uh, daar ken ik hem van. En ineens hing er iets vandaag in de mailbox van... Hey joh, zou je dat even kunnen, ja, even kunnen aanschouwen? Toen heb ik dat even af zitten luisteren. Het nummer heet overigens Haiku. Uh, Jazz Fusion vandaag uitgekomen. Dus verser dan vers is het niet. Uh, ik bedoel uh, ermee te zeggen dat hij gewoon heel erg vers is. Er zit een 360 graden videoclip bij. Wat het ook wel heel erg interessant maakt. Uh, Bent bestaat verder uit de uh, Taco Nieuwehuizen Segaar... Uh, Remco van der Sluis en Edgar van Asselt. En de mensen die zeggen... Hij draait geen jazz in, alternatief FM. Nou, die komen dus bedrogen uit. Want in het uh, volgende uur hebben we er nog eentje. En dat is ook uh, bij ons in de studio geweest. Lilith Merlo, die, uh, die zit, staat ook op het lijstje van vandaag. Uh, het lijstje wat ik net heb uh, afgewerkt. Drie nummers achter elkaar waren dat... Wel uh, nog uh, mijn lege plastic bakje met koffie. Zo wat, uh, nog, uh, oh ja, hij is leeg. Dus dat, uh, dat scheelt. Frank Demian met Heading Down the Highway. Die komt in september bij ons langs. Lisa en met Be a Nobody. En natuurlijk dit nummer wat je net hebt uh, kunnen beluisteren: een instrumentaal nummer. Maar dat maakt het uh, niet. Uh, ja, dat doet er niks aan af. Goed, verder uh, met uh, de show. Om het allemaal zo te zeggen. Uh, ooit getipt door uh, onze vriend uh, Mirko Haarmans. Die zei, zou, uh, zou uh, hier ook nog wel eens, uh, wat mee kunnen doen? Nou, dat heb ik uh, gedaan aan Kim de Stella. En het nummer dat heet Nostalgia.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 the to top materiaal is bezig eraan te komen. Uh, ze hebben vandaag ook weer iets uh, online gezet uh, via Spotify. Door Mouse heet dat nummer. Maar wij doen het nog uh, met uh, deze Slow Certain Animals. Daarvoor Low Eric System met Broken. Daarvoor Figgy met Soms. En daarvoor hadden we Kim de Stella met Nostalgia. Dus... Gewoon even wat uh, vijf uh, nummers uh, achter elkaar uh, gewoon uh, even zwaar uh, gedraaid. Dat, dat, dat, uh, dat moet ook gewoon kunnen, denk ik eerlijk gezegd. Uh, maar we hebben dan nog eentje te gaan. En uh, die uh, moet ik nog eventjes op hol zetten. Want anders dan kom ik niet helemaal uit met mijn tijd. En dat is een Utrechtse groep. En die groep die heet, uh, heet uh, Panday en Bouwdieper. Ja, en uh, die vullen het uh, nog op uh, tot negen uur. walk away after I walk away after I suffer keep suffering suffer, I walk away after I walk away